Zes uur, het NOS-journaal, Job Boot. Meerderheid PvdA-kiezers achter het bezuinigingsakkoord. Omstreden grieponderzoek mag gepubliceerd worden. En aanslagen in Oekraïne, kort voor EK Voetbal. <tieden> Onder de PvdA-kiezers is ruime steun voor het akkoord... dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren sloten. Dat blijkt uit een onderzoek van het tv-programma Eén Vandaag. Hoewel de PvdA niet bij de totstandkoming van het akkoord was betrokken... staat 65 procent van de kiezers erachter. Bijna de helft van de PvdA-kiezers vindt het geen goede keus... van partijleider Samsom om niet mee te doen... aan de onderhandelingen over het akkoord. 40 procent vindt dat wel goed... Van alle kiezers staat 69% achter het akkoord. Een grote meerderheid van de ondervraagden is voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. En bijna 70% steunt het versneld verhogen van de AOW-leeftijd. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn definitief op woensdag 12 september. Dat heeft het kabinet besloten. Eerder deze week zei premier Rutte al dat 12 september het meest recht lijkt te doen aan de opvattingen in de Kamer. Er was ook nog even sprake van dat de verkiezingen al in juni zouden worden gehouden. Maar daar kwam de Kamermeerderheid van terug. De nieuwe Tweede Kamer komt voor het eerst bij elkaar op 20 september. En dat is twee dagen na Prinsjesdag. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid is blij... dat de bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten worden verzacht. Voor de mensen met een pgb is er dit jaar nu even rust, zegt ze. Veldhuizen, die de ingrepen altijd heeft verdedigd, benadrukte dat er op termijn maatregelen nodig blijven om de enorme kostenstijging van de PGB's in te dammen. Het PGB is een bedrag dat chronisch zieken krijgen om zelf hun zorg te organiseren. Tegen de ingrepen is op grote schaal gedemonstreerd. Viroloog Ron Fouchier van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam mag toch een artikel publiceren over het vogelgriepvirus H5N1. Uit zijn onderzoek blijkt dat er een variant is die zeer waarschijnlijk mens op mens overdraagbaar is. Er was verzet tegen de publicatie omdat de proeven in verkeerde handen zouden kunnen vallen. Om het artikel toch versneld gepubliceerd te krijgen vroeg Fouchier onder protest een exportvergunning aan. Staatssecretaris Bleker heeft die vergunning afgegeven zodat het artikel kan verschijnen in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Science.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 djempo is de stad waar oud-premier Timoshenko vandaan komt. Ze zit in de gevangenis wegens machtsmisbruik. De stad ligt zo'n 200 kilometer ten zuiden van Kharkov... waar het Nederlands elftal deze zomer speelt op het EK voetbal. Wie er achter de bomaanslagen zit, is niet duidelijk. De opsporingsdienst FIOT heeft een grote partij valse merkartikelen in beslag genomen. De kleding, parfum en horloges werden ontdekt in een loods in het westelijk havengebied in Amsterdam. De FIOT vermoedt dat de spullen verkocht zouden worden op de Vrijmarkt tijdens Koninginnedag. Eerder deze week ontdekte de FIOT al grote partijen valse merkartikelen in de regio's Rotterdam en Heerlen. Toen ging het om nagemaakte ugs spijkerbroeken, t-shirts en sportschoenen.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 Geen van beiden scoorde punten en de juryleden wezen Bos unaniem als winnaar aan. Bos was ook al Europees kampioen in 2004 en 2005. Het weer veel bewolking en vannacht kans op een bui. Ook morgen bewolkt en regenachtig. De temperaturen lopen dan flink uiteen. 10 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Ook zondag nog regen, maar Koninginnedag is droog en zonnig. Het wordt dan ongeveer 20 graden. AMB verkeersinformatie. De files worden langzaam al wat korter. Er staat nog 90 kilometer in totaal. De meeste vertraging heeft de verkeer in de regio Utrecht. De langste files staan op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaandstad voor de Koentenal, 5 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en knopen de Plein, 6 kilometer na een kettingbotsing. Daarbij zijn 5 auto's betrokken. De rechterrijstrook is dicht. De A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Rijnsoort en knooppunt Ewijk, 8 kilometer.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 Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele avond. De Partij van de Arbeid achterban is kritisch over Samson. De PvdA steunt het bezuinigingsakkoord niet, maar bijna twee derde van de achterban wel. Een meerderheid van de PvdA-kiezers is het dus niet eens met de fractie... om de bezuinigingsplannen voor komend jaar niet te steunen. Blijkt allemaal uit onderzoek van het televisieprogramma 1Vandaag. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, fractieleider Diederik Samson werd gisteren in het debat al hard aangevallen... op de opstelling van zijn partij. Heeft hij zich misschien een beetje vergist? Nou, dat zou je wel denken. Hè? Uh, hij zei daar zelf over. Ik heb wel eens betere dagen gehad. Uh, dat was tijdens het debat toen hij zwaar werd aangevallen. Zoals uh, Sap van GroenLinks bijvoorbeeld deed. Die hem uh, verweet dat hij weliswaar met schone handen stond, maar wel met lege handen. En helemaal zwaar kreeg hij het gisteren in een aanvaring met Van Haarsma Buma van het CDA. Willen we Nederland sterk maken voor de toekomst, moeten we allemaal een bijdrage leveren. U maakt een keuze, sommigen wel, sommigen niet. Dit akkoord vraagt iedereen om een bijdrage. Lagere en hogere inkomens. Ja, u zegt het is een compromis. Ja, dat, dat klopt. Het is uw compromis. Ja, dat, dat... Wij hebben daar niet aan mee gedaan. We hebben er ook niet aan mee kunnen doen. Dat betreuren wij omdat er anders een ander pakket had ja. gelegen. Ja, is dat is jammer. Maar zoals we het al daarover eens waren, dat is uw keuze. Toch is dit echt niet sterk, meneer Samson. Alle kans gehad, kans niet gegrepen, maar u had het moeten doen. Ja, de Partij van de Arbeid werd dus zwaar afgerekend op het feit dat die partij dus veel duidelijker positie kiest dan voorheen. En want onder Cohen was het steeds het beleid wat centraal stond en Cohen zei dat dan op zijn merites te beoordelen. Ja, en zo kon het gebeuren dat de partij bijvoorbeeld premier Rutte in het zadel hield door telkens Rutte uit de brand te helpen, bijvoorbeeld bij de Europese reddingsacties, het pensioenakkoord. Ja, en dat ligt nu anders, duidelijker stelling nemen om zich te kunnen profileren ten opzichte van de SP. Ja, en dat leidt dus opnieuw tot problemen. Ja, en de achterban die snapt het niet. Althans is daar verdeeld over. De ene zegt van ja, ja, het is wel goed. En de andere deel zegt van nou ja, uh, we hebben daar grote twijfels bij. Heeft dat nog uh, bepaalde consequenties? Nou ja, wat je nu ziet is dat de peilingen wel dalen. Maar goed, uh, peilingen zijn natuurlijk dagkoersen. Veelzeggender is wellicht uh, de verdeeldheid ook binnen de partij. Vandaag werd bijvoorbeeld bekend dat de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher wel veel ziet in de voorstellen van GroenLinks, D66 en ChristenUnie met de regeringspartijen. Ja, dat geeft natuurlijk een lastig beeld naar buiten toe. Maar goed, ik zou er nog niet al te veel uh, uh, conclusies aan verbinden... want de verkiezingen zijn nog ver weg. En in die campagnes heeft de partij dus nu wel de handen vrij... om vrijuit oppositie te voeren tegen de bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet. Ja, toch maar goed dat hij op dat betreft ook zijn zin niet heeft gekregen... want de PvdA wilde geloof ik heel snel verkiezingen. Ja. Goed, dankjewel voor dit uh, moment, Michiel. Ik ga verder praten met uh, Jacques Monas, uh, lid van de Partij van de Arbeid... en ook Tweede Kamerlid. En uh, gisteravond lazen wij op twee. ...dat hij iedereen vanochtend uitnodigde om eens na te praten over het debat van gisteravond. Hij noemde het Goendus koffie. Hij is nu aan de lijn. Goedenavond, meneer Monas. Goedenavond. En hoe smaakte die Goendus koffie? Was, er dat goede koffie geserveerd in Café Ferriga en Sneek. Ja, nou, die reclame hebben we ook binnen gehad. Maar uh, geen uh, bittere koffie? Nee, het geheel niet. Het was, was een goede koffietafel. Met, uh, met mensen met verschillende meningen. Daar was hij ook voor bedoeld. Omdat iedereen zijn, zijn mening daar kon geven. En dat ik nog eens kon uitleggen waar wij als Partij van Arbeid voor staan. En wat zijn die mensen? Nou, was heel, heel wisselend. Er was een uh, man die was, uh, een, uh, was buitengewoon uh, teleurgesteld dat het pensioenakkoord niet doorging. Was, die was daar heel onzeker over. Een ander lid die, uh, die zei van... Uh, nah, ik vind toch dat jullie het, uh, bij het akkoord hadden, hadden moeten zijn. Een ander iemand die was vroeger goed links geweest. En nu Partij van de Arbeid, die zei van waarom uh, zijn er geen bezuinigingen... op die ESF door GroenLinks voorgesteld. Want het je is een heel, uh, heel breed palet uh, van, van mening aan tafel. Ja. Ja, ja, goed, Dat is een beetje ook het beeld wat vandaag uit al die enquêtes... en die peilingen ja. hè, van een vandaag ook naar voren komt. Um, is, is dat zorgelijk dat de achterban bij de PvdA verdeeld is? Nou, dat, dat vind ik niet hoor. Als dat lang, lang zou duren, is, is het een ander verhaal. Maar kijk, wat nu heel erg in het nieuws is geweest... Zijn, uh, is het feit dat er een onderhandelsresultaat is... Het is natuurlijk heel weinig bekend bij veel mensen over wat erin staat. Als je dan gewoon weet dat de bezuiniging op de huurtoeslag. die blijft gewoon intact. dat de hypotheekaftrek voor miljonairs. gewoon nog uh, het absoluut van hetzelfde blijft. dat er niks in verandert. Uh, en zo kan ik er nog een hele lijst door dat de PGB. dat er nog steeds op bezuinigd wordt. als morgen ook hebben. een politieke ledenraad. de leden dan al horen wat er allemaal in dat akkoord staat. Uh, wat er overboord wordt gegooid voor mensen die lang hebben gewerkt... met uh, lage inkomens, voordat ze op pensioen gaat... dat al die dingen die eruit zijn geslepen op yeah. het Strijf van de Arbeid... die worden, ja, die worden weer teruggedraaid. Dan snappen leden denk ik vrij snel waarom we hier niet mee in zijn. Maar goed, uh, het, het leven is uh, helemaal in de politiek meer dan alleen uh, leden. Want in de peilingen zakt de partij uh, behoorlijk vijf zetels... vergeleken met vorige week. En als ik het in totaal optel ten opzichte van de verkiezingen van de vorige keer... elf zetels, dat is geen kattenpis. Ja, nou het is het zo dat Maurice de Hond ons nooit zo goed gezind is, maar... Uh, nee, niet flauw doen en het op Maurice nee, de Hond uh, gooien, maar... maar, maar ik ik, ik, ik wou je even, even uitleggen. Okay. Wij, stonden, wij stonden acht weken geleden stonden ik op min, min, min 16 of zoiets. Uh, dus we hebben in twee weken heel veel teruggehaald. Uh, ik ben daar vol vertrouwen in. Het wordt nog een hele lange verkiezingscampagne uh, die er aan komt zitten. Dan gaan we maatregel voor maatregel laten zien waarom dit een slecht akkoord is. We hebben ook gisteren al bij mevrouw Sap gezien van GroenLinks dat ze wel een maatregel meetelt als een bezuiniging van volgend jaar... zoals de bezuiniging op de sociale werkplaatsen. Die, die staat in de begroting van 2013. En die wil ze toch weer uh, uh, controversieel verklaren. Ja, dat kan niet. Je bent er of voor en bezuinig of je bent er niet voor en bezuiniging. Ja, een een beetje en tegen dat, en... kan niet in, in die categorie. Maar als ik u zo Zij... hoor, meneer Mona's, dan is die uh, verkiezingscampagne al begonnen. Want uh, het is gewoon uh, uh, uh, al verkiezingspraat, zoals u uh, op dit moment uh, de teksten formuleert. Nou, als we niet alleen kiespraten, de politiek gaat om keuzes maken. En wij hebben een goed plan, het is doorgerekend door het CVB. Dat ziet er goed uit voor de, voor de toekomst. En uh, ja, denk, wij denken dat daar betere keuzes in zitten. En dat ga, daarmee gaan we naar de kiezer toe. Dus ik, ja, ik ben vol vertrouwen, ja. want ik weet wat er allemaal in staat. Mag ik zeggen een valse start, maar daarmee verlies je de wedstrijd nog niet? Nou ja, kijk, dat, mens, dat, dat, dat een akkoord wordt gesloten, dat vind ik ook goed. Dat is ook prijzwaardig. Alleen dat daar maatregelen in staan van die aard dat je die als PvdA al mogelijk kan steunen. Ja, dat zullen we gaan uitleggen. En uh, dan zie het net vol vertrouwen, 12 september, het altijd tegemoet. Goed, en de koffie, daar is de eerste uitleg vanochtend mee begonnen. Jacques ja. Monas, dank u wel. Graag gedaan. Goed weekend. Straks het ontstreden onderzoek naar het vogelgriepvirus... die mag tegen de zin van Amerikaanse terreurbestrijders gepubliceerd worden. We hebben straks contact met de onderzoeker. Edwin Gerritsen. Edwin, kunnen we al aankondigen dat het einde nadat van de files? Nou, heel langzaam, Bert. Er staat toch nog 80 kilometer. De files lossen langzaam op, zoals ik al zei. Veel vertraging heb je nog op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Knop het Kleinpolderplein staat 8 kilometer file. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda... Tussen Schiedam en Knoop het 6 kilometer na een kettingbotsing. Dat is een kettingbotsing met vijf personenauto's. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. En op de A50 Arnhem-Os is het nog druk tussen Renkum en Knoop het Ewijk. Er staat 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het onderzoek naar een variant van het vogelgriepvirus. dat mag gepubliceerd worden. Staatssecretaris Bleker heeft namelijk een exportvergunning daarvoor afgegeven. Ron Fouché is de onderzoeker die het onderzoek ook heeft uitgevoerd. Goedemiddag, meneer Fouché. Goedemiddag. Bent u een beetje blij? Ja, natuurlijk. Wij zijn uh, verheugd dat we eindelijk uh, het stuk weer op mogen sturen. Ja. Nou ja, u moest daar wel voor een exportvergunning uh, aanvragen. En dat deed u niet uh, uit alle plezier. Nee, dat hebben wij onder protest gedaan. met Onder protest van gehoudenheid, heet dat formeel. Dus dat houdt in dat wij het niet eens zijn met de mening van de staatssecretaris... dat hier überhaupt een exportvergunning voor nodig is. Ja, nou uh, kan je ook zeggen van, ja, uh, waarom heeft u het dan aangevraagd... als uh, klaarblijkelijk die staatssecretaris uiteindelijk toch akkoord gaat? Nou, op het uh, manuscript zijn uh, meerdere auteurs. En uh, ook de raden van bestuur zouden uh, verantwoordelijk worden gehouden. als we het stuk toch in zouden sturen. En daar staat uh, wettelijk gezien een uh, gevangenisstraf op van zes jaar. Dus dat uh, een aantal mensen die zagen, zagen toch li liever dat we de vergunning. onder protest uh, zouden aanvragen. Ja, iets te groot risico. Maar bent u trouwens ooit bang geweest dat er een publicatieverbod zou komen? Nee, eerlijk gezegd niet. Wij hebben natuurlijk zelf ook goed naar dat stuk gekeken... en zijn van mening dat het nut van het stuk ver opweegt tegen de risico's. Het heeft helaas enige tijd geduurd voordat iedereen daarvan doordrongen was. Maar nu is het dan toch zover. Ja, maar toch snap ik het niet. Want uiteindelijk geeft die staatssecretaris... even afgezien van de formele procedure... de staatssecretaris geeft gewoon toestemming om... via dit, dat, dat exportvergunning, om het toch te kunnen publiceren. Dan denk ik, ja, waar ging de discussie dan over? Nou, de staatssecretaris heeft het natuurlijk gedaan nadat hij zich heeft uh, laten voorlichten. afgelopen week is er in, uh, in Den Haag een meeting geweest... Uh, waarbij uh, alle experts uh, uh, die zich hiermee bezig hebben gehouden aanwezig waren. En dan hebben wij de ministeries uh, ingelicht over alle details van dit onderzoek. Ja, maar goed, dan zegt u eigenlijk met zoveel woorden... dat de staatssecretaris pas vrij laat zich erin verdiept heeft. En anders was al het gedoe, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, uh, voorkomen, uh, had dat voorkomen kunnen worden. Nou, de, de, dus de, de exportverbod uh, heeft, heeft stand gehouden... ook nadat de Nederlandse overheid uh, van mening was uh, dat het... Uh... Onderzoek belangrijk was om te publiceren. En dat uh, de, de staatssecretaris houdt zich vast aan een formele procedure waarvan hij denkt dat die geldt voor, pu voor wetenschappelijke publicaties. En waarvoor wij van mening zijn dat het niet zo is. Dus dit is nu een, uh, een, een beetje een formele procedure. Maar ook de Nederlandse overheid was al wel overtuigd dat uh, dit onderzoek uh, de, de risico's beperkt waren ten opzichte van het nut. Ja. En hoe gaat het verder? Gaat u bijvoorbeeld een gesprek voeren met de staatssecretaris, meneer Bleek, om uh, afspraken te maken voor de toekomst? Nou, we hebben dus die, die vergunning onder protest aangevraagd. Dus dat, dat houdt dan in eerste instantie al in dat het, dit, dit wat ons betreft geen precedent schept. Uh, en wij zullen, uh, nadat het stuk uh, gepubliceerd is, zeker met uh, het ministerie en waarschijnlijk ook met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... Uh, en mogelijk uh, andere experts in het veld uh, in debat gaan met, uh, met het ministerie over de, over de interpretatie van deze wet. Ja, en voor iedereen die zegt, en nou wil ik het ook wel eens een keertje lezen ook. Uh, waar kunnen we het artikel over uw onderzoek lezen? Nou, die mensen moeten nog heel even geduld hebben. Want wij mogen het dus nu insturen, hè, voor de derde keer inmiddels. Gaan we dat doen? En uh, het stuk moet nu nog uh, geëdit worden. Dus dat houdt in dat uh, er wat woordjes, uh, punten en comma's veranderd moeten worden. om de leesbaarheid te vergroten. Uh, mijn verwachting is dat het uh, een paar weken zal duren. en dan is het uh, te lezen in Science. Goed, nou dan uh, wachten we op die nieuwe uitgave van uh, Science. Meneer Fouché, ik uh, dank u wel. Graag gedaan. En over al het gedoe, zoals ik dat net oneerbiedig noemde. kunt u ook alles lezen op onze website www.nos.nl. Op weg naar Alp Zo heet het boek met wielenverhalen. Dat oud-premier Dries van Acht geschreven heeft. En hij deed dat samen met zijn zoon Frans. Het is vanmiddag gepresenteerd in het Brabantse wielendorp sint willembroort Opbrengst van het boek komt ten goede van de kankerbestrijding. En bij de presentatie waren veel oud-wielenhelden. De final De auteurs werden op zijn eigen manier toegezongen door Henk Vaanhoff. 89, winnaar in Bordeaux in de jaren 50, held van Dries van Acht. Ja, zeker. Ja, zeker. En uh, toen Henk Vaanhoff won, was ik al volop met wielrennen bezig. Ik weet het nog, ik zie hem nog over die meet komen. En het was mede, en vooral door Henk Vaanhoff, dat heel lange tijd, misschien wel tientallen jaren... Bordeaux, de Nederlandse stad, is geweest. Pas later, veel later, is die kwalificatie verdrongen... door Alpe als Nederlandse berg. Dit boek is jullie weg en opent met een filosofische zinhaast. Fietsen is de opperste vorm van reizen. Ja, dat vind ik ook. K kijk, als je het leven is kort... De wereld is groot en hoogst interessant. Dus wil je er zoveel mogelijk van zien, dan is lopen onvoldoende. Dan kom je niet ver genoeg. Um, autorijden is, is een, een doffe verschrikking in diverse opzichten. Is slecht voor het milieu bovendien. Fietsen is een prachtige tussenvorm om toch een redelijke snelheid van voortplaatsing te hebben. en verplaatsing te hebben te, en tegelijk... Uh, heel nauw verbonden te blijven met je naaste omgeving, vooral naast de natuur waar je doorheen gaat. Een bindend vehikel in de familie van Acht, mag ik wel zeggen. Frans, zoon, uh, was de liefde uiteindelijk voor de fiets hoger dan voor het politiek bedrijf? Uh, ja, zeker. Nou, voor de politiek ben ik niet uh, weggelegd. En voor, voor fietsen uh, vond, vond ik veel leuker en uh, dat ging, veel, uh, ging mij beter af. Uh, en dat is inderdaad een bindende factor. Ik ben begonnen ook, zoals mijn vader, met hockey. Uh, ik wilde eigenlijk op voetbal, maar de hockeyclub was dichterbij en daarom werd het hockey. Maar na een aantal jaren hockeyën, toen schafte mijn vader, toen hij midden jaren 40 was, een fiets aan. Die gebruikte hij wat minder vaak dan hij wilde, omdat hij natuurlijk druk had in Den Haag. En zo heb ik de fiets, zijn fiets ontdekt en is de liefde uh, begonnen voor het fietsen. En dan toch maar liever een boek over Daal op de West dan over Joop den Uyl? Nou, ik, ik denk niet, want het, zo is het ook weer niet, dat ik in vijandschappen heb geleefd. En zeker na zijn dood niet meer, maar daarvoor al niet met Joop ten Uyl. Want wij waren al duidelijk politieke tegenstrevers. En van Joop, die stel ik zijn aanmerkelijke verdiensten gehad heeft... is intussen een machtig, dikke biografie verschenen. Dus dat hoeft niet meer. U schrijft vol liefde over het fietsen, over uw helden... over de keer dat u in een slaapzak voor het Olympisch Stadion lag. Toerstad van 54. Scheen ontkennen aan dat het een belangrijk element is van het leven. Net als een Tour de France. Maar een futiliteit in vergelijking met dat andere werk... wat u nog steeds doet voor Palestina? Nou ja, het zijn twee zo totaal verschillende zaken. Hè. Bij, in de zaak Israël-Palestina gaat het om niet minder... dan he, het respect voor en de tot gelding brengen van... recht en rechtvaardigheid. Jingen een hele bevolking daar. En nou, iets belangrijkers, een nog belangrijker taak... Dat kan ik me haast niet voorstellen. En u gaat daarmee door met de volharding die de fiets u heeft gebracht? Ja. Die volharding heb ik inderdaad in het fietsen opgedaan, denk ik. En op basis van die volharding ga ik door roeien naar ruiten, zo heet dat. Hè. Het, het is in ieder die, voor in ieder die begrijpt wat hier op het spel staat, een plicht om daartegen actie te nemen. En ben ik maar... Ja, ja. De wielerlegende Henk Vaanhof met het uh, krachtige slot van My Way. Jeroen Wielaard was dat. In gesprek met de beide schrijvers, Dries en Frans, vannacht. De wietpas dan, die komt eraan. Uh, het kort geding, uh, vandaag hebben de koffieshophouders verloren. Jeroen de Jager is in Tilburg, om uh, te horen deze hele uitzending wat het allemaal uh, betekent. Jeroen, uh, ja. we hebben allerlei twitters ook gezien dat de Belgen het er wel over hebben. Maar jij komt ze niet tegen. Ja, nee, ik ben er toch uh, eentje oh. tegengekomen. Die ga je zo meteen horen. Dat, uh, die heb ik uh, op band gezet. Dat ga ik zo draaien. Maar eerst even het nieuws. Uh, namelijk dat in die grensgemeente... We hebben even een rondgang gedaan uh, bij de NOS. Uh, bijvoorbeeld in Maastricht. Uh, daar gaan 13 van de 14 shops niet meedoen aan de invoering van de wietpas. En hier in Tilburg, 8 van de 11 koffieshops gaan niet meedoen. Die gaan dus vanaf dinsdag... Uh, de wetten overtreden en ja, dat heeft dan tot gevolg dat ze uh, een uh, eerste waarschuwing krijgen. Vervolgens uh, gesloten gaan worden. De bond van cannabis die steunt de boycott. En die roepen zelfs op uh, tot die boycott. Kortom, er gaat nog van alles gebeuren vanaf dinsdag. Het heeft nog heel wat voeten in de aarde. Maar eerst maar eens even nog, uh, dat had ik beloofd, naar die gebruikers. Ik sprak net even twee blowers aan. U heeft hier net uh, een jointje zitten roken. U bent klant hier. Dinsdag uh, die wietpas. Gaat u eraan meedoen? Uh, ik persoonlijk wel, ja. Ik heb uh, besloten om dat wel te doen. En waarom? Omdat ik hier graag kom. Ik ken hier mensen. Het is voor mij ook iets uh, van, na mijn werk ga ik wel eens jointje roken. Dus uh, om die reden gewoon wel, ja. En hoort u van uh, andere klanten dat ze allemaal mee willen doen? Of zijn er ook klanten die zeggen, nee, ik ga er absoluut niet aan mee doen? Uh, de meerderheid die ik spreek, zegt ik doe het niet. Ik doe het niet? Ja, die zeggen ik doe het niet. Dat klopt. En waarom? Wat zijn dan de argumenten? Ja, toch privacy erin. En ook uh, toch een soort angst dat uh, die dingen op een bepaalde manier ergens anders terecht kan, kunnen komen. Uh, hè? Een werkgever, een verzeker, uh, verzekeraar. Ja, dat denk ik dat dat persoonlijk wel, dat dat wel meevalt. Alleen... Ja, het feit dat je een geregistreerd blower bent, dat schrikt ook mensen wel af. Ja. Heel veel mensen laten zich dus niet registreren, waar, waar, waar kunnen die dan terecht vervolgens? Uh, dat is natuurlijk, dat regelt zichzelf, denk ik altijd maar. Want dat, dan, dan krijg je weer meer uh, straathandel. Uh, thuishandel. Met alle negatieve gevolgen van die? Want ja, als je bijvoorbeeld in uh, thuishandel terechtkomt of op straat... dan kan er ook rotzooi worden aangeboden. Of er kunnen ook andere middelen worden aangeboden. Ja, dat lijkt mij wel. Uh, meneer, u bent hier uh, even een jointje aan het draaien. Gaat u meedoen aan die wietpas? Ja, dat kan niet, hè? Hoezo niet? Ik kan wel bellen je. We kunnen oh. niet aan de wietpest geraken, dacht ik toch. Ah. Nee, Daar is hij precies voor bedoeld, dat u hier niet meer kan kopen en dan? Ja, dan, dan ga ik niet meer. Hè. Dan zal ik moeten stoppen. Hè. Is dat inderdaad het voornemen, dat u dan helemaal stopt? Oh, ja, ja, ja, ja, ik ga niet uh, illegaal in België of zo proberen aan te geraken. Dus... Waarom niet? Daar begin ik niet mee. Is er een beetje een, een illegale markt in België? Zou het niet weten. Dus ik kom nu nog eens even profiteren voor de laatste keer. En dan, ja, dan uh, is dat ook een afgesloten hoofdstuk. En wat hoort u van uh, collega-gebruikers zeg maar, uit België? Wat zijn, wat zijn hun plannen? Ja. Zelfkweek zeker. wordt wel van gesproken, maar uh, ik ga me er niet mee bezig. Ik heb geen goesting in, uh, in de problemen en de risico's die dat eraan verbonden zijn. Dus, uh, dan stop ik maar, ja, zo simpel is het. Nou, sterkte daarmee. Ja, dat gaat wel lukken, dat is het probleem niet. Maar ik vind het wel spijtig, want ik deed het wel graag af en toe. Ja. De Belgen die nu nog tot 1 mei naar Nederland kunnen komen. Want vanaf 1 mei heb je die pas nodig. Bijdrage was van Jeroen de Jager vanuit Tilburg. Joost Eerdmans zit bij WNL klaar voor de avondspits. En Joost, waar ga je het op 27 april over hebben? Nou Bert, ik zie jou net twitteren eens kijken wat Joost Eermans gaat doen. Dus ja, ik denk ik, dat je het wel weet, toch? Het, nee, ik weet het toch niet, want ik heb een hele langzame slome computer. Daar wil ik je nou, niet mee lastigvallen, maar het is wel ergelijk. Kan er ook aan liggen dat je het verkeerde account pakt. <laughs> want ik zit op... Ah, ik zit op uh, Abestaatje Eerdmans en niet Joost Eerdmans. Maar ik zal, ik zal het je graag vertellen. Nu Vertel. U mij toch die gelegenheid biedt. Uh, het is namelijk bijna 6 mei. Uh, dat is over een week. Uh, tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord op het Mediapark in Hilversum. Leids Dagblad komt vandaag met informatie... dat Volkert van der Graaf al op 6 november van dit jaar met verlof mag. Hij gaat op lang verlof zelfs, wegens goed gedrag mag hij eerder en dus veel langer uh, meteen op verlof gaan. Ik vond het al een schande dat hij uh, een jaar, over een jaar vrij zou komen uh, met verlof. Maar wat er nu gebeurt, is werkelijk uh, dat uh, houdt mij zeer bezig. En daarom zeg ik om vele redenen die ik zo zal uitleggen... niet doen. Houd Volkert van der Graaf binnen. Dat is mijn mening van deze dag. Uh, dit moeten we met z'n allen niet gaan doen. Uh, u kunt gaan reageren. 0800 1121 is het nummer. Gratis. Kunt u hier naartoe bellen. De lijnen gaan nu open. Kan ook getwitterd worden, hashtag WNL, hashtag Eerdmans, hashtag Volkert van de Graaf mag ook. Ik ben zeer benieuwd naar uw mening. We spreken met Edwin Fortuyn, de volle neef van Pim. En ook met Hans Smolders die een petitie is gestart om die vervroegde vrijheidstelling van Volkert van de Graaf tegen te houden. Ik steun hem daarin. U kunt gaan bellen. We gaan elkaar spreken en dat doen we over drie minuten direct na het NOS Journaal. Tot zo.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 De NOS heeft de rechten voor de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi. En de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro weten te bemachtigen. Het gaat om alle rechten voor televisie, radio, internet en ook mobiele telefoon. Hoeveel de NOS voor de rechten heeft betaald, dat is onbekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Willemijn Hubert. Ja, we hebben een lang weekend voor de boeg met op maandag Koninginnedag. En hoe het weer op die dag wordt, dat vertel ik u zo op eerst het weekend. Voor meteorologen wordt het morgen een leuke dag. Er is namelijk een grote spreiding in de temperatuur met 10 graden in Den Helder en 21 in Maastricht. Wel is het overal bewolkt en het kan ook flink regenen, vooral in het westen van het land. Bovendien staat er aan de kust ook veel wind. En zondag wordt ook een dag waarbij de bewolking de overhand heeft en ook dan regent het soms. Het wordt zo'n 14 tot 17 graden en de wind verandert eigenlijk nauwelijks wat. En dan Koningin de Nacht. Verloop bewolkt, met vooral in het noorden in eerste instantie nog regen. De wind zwakt wat af en het is met 8 graden vrij zacht. Koning Koningin de dag zelf begint met een enkele bui, maar al vrij snel is het overal droog en zijn er ook flink zonnige perioden. Het wordt 16 tot 20 graden bij maar heel weinig wind. Pas tegen de avond neemt de bewolking toe en vallen er buien, soms ook stevige buien. Maar al met al een hele mooie dag voor vrijmarkt en buitenactiviteiten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 60 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer nog op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Leendeheide en Marhezen staat de 6 kilometer file. Verderop staat voor Maastricht 4 kilometer. De A7 Heerenveen richting Afsluitdijk is dicht bij Sneek. Dat komt door een ongeluk. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat voor Afrit een Rode Reis 6 kilometer file. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum... 4 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Houd Volkert van de Graaf binnen. Goedenavond, tot 7 uur slaat de politieke barometer naar rechts. Nu de straffen nog. Bel WNL, 0800 1121. Negen jaar geleden werd Volker van der G wegens een moord op Pim Fortuyn in hoge beroep tot 18 jaar cel veroordeeld. Met de schijnstraffen zoals we die helaas in Nederland kennen, komt Volker dus over een half jaar alweer op vrije voeten. Lang verlof, weekendverlof, zijn zogenaamde PNCR-programma gaat starten. Anders dan de rechtbank hield het Hof er negen jaar geleden rekening mee dat Van der Graaf nogmaals tot een moord in staat kan zijn. Het OM was van dat gevaar dermate overtuigd dat zij een levenslange celstraf eiste. Maar het werden er dus net tot 12 en dus gaat op 6 november van dit jaar de gevangenispoort in Zwolle voor Volkert open. Hans Smolders, oud-kamerlid voor de LPF en destijds de chauffeur van Pim Fortuyn... begon een petitie op internet om de vervoegde vrijheidstelling, waar Volkert recht op heeft, in te laten trekken. In een tv-programma van de AVRO had Volkert tegen Edwin Fortuyn... namelijk geen enkel berouw over zijn daad getoond. Bijna 20.000 mensen tekenden de petitie, inmiddels waaronder ikzelf. Elf jaar is niet genoeg. Niet voor de nabestaanden, niet voor de schade aan Nederland... aan het democratisch proces, het grote gevaar voor recidieve... En blijkbaar is elf jaar ook niet genoeg voor Volkert zelf, die nog steeds geen grammetje spijt heeft betuigd. Dus trek de een derde vervroegd in vrijheidstelling in en houd Volkert binnen. Wel, wil jij nou? 0800 1121. Een Welkom bij Avondspits van WNL. U kunt uh, gaan bellen en twitteren. Twitteren kan via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Zegt u uh, eens, hou Volkert van de Graaf binnen. Uh, of bent u van mening dat het recht zijn loop gewoon moet hebben? En dat hij zijn volledige recht heeft om inderdaad die een derde van zijn straf kwijtgescholden te zien. Omdat hij zich misschien heel goed gedragen heeft, zo u vindt. U kunt meedoen aan Avondspits 0800 1121. Later spreken wij met een strafadvocaat die het niet met me eens is. Uh, we spreken Edwin Fortuin. ...de volle neef van, van Pim. En wij spreken zometeen Hans Smolders... ...die de petitie is gestart en daar dus inmiddels bijna 20.000 eh, ondertekenaars bij heeft. Laten we eens kijken naar de wellers. Ricardo Anan, goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Uh, ik zou zeggen, van, laten we nou uh, ophouden om uh, van Pim van Tuin een Jezus figuur te maken. Er worden dagelijks mensen vrijgelaten die nog zelfs hebben ontkend... ...dat ze iets gedaan hebben... Er worden dagelijks mensen vrijgelaten die, uh, die nooit spijt betuigd hebben ergens voor. Dus waarom zouden we nu om je volgert uh, van de G, omdat het om Pim Fortuyn gaat, alles gaan intrekken voor die man. Hij heeft zo'n straf, ge straf gehad, wat recht dus het toekomt. En daar moeten we het niet meer verder over. Zuro, we het niet van Pim Fortuyn. en Jezus. Maar Ricardo, ik hoor je nou twee dingen zeggen. Je zegt: doe niet alleen Pim, uh, Fortuyn uh, zegt, zit zet hem niet neer als heilige. Je moet alle, alle mensen die, uh, die vermoord zijn, dat is even erg, zeg jij. Maar je zegt ook, het is, uh, het, is, het is ook het recht dat hij het heeft. Dus je bent dus voor die een derde aftrek, in feite. Ja, in principe wel. Wat, wat, wat moeten we eraan doen? We hebben geen wetgeving van uh, als u geen spijt betuigt, mag u niet vrij. Dus dat staat nergens in de nou, wet, geloof ik. Ja, dat staat er wel in. Dat is namelijk interessant. En daar ga ik zo met de strafadvocaat bespreken. Oh, daar ben, ben ik reuze benieuwd. Je, kunt een nou, doen, ja, je kunt een beroep doen als, uh, ja, als nabestaan. in ieder geval. Je kan een beroep doen op de, wet, uh, de minister, in feite, om uh, niet de en derde. Automatisch in te trekken. Dankjewel Ricardo voor het bellen. 0800 21 Mila Slinski zegt uh, nog nooit zo'n open deur gehoord als deze. WNL moet er dadelijk weer een politicus worden afgeschoten. Hij, ze ziet het gevaar en is het dus hardgrondig mee eens. Uh, aan de lijn Hans Smolders, uh, oud Fortuyn, uh, de, de chauffeur van Pim Fortuyn... en Tweede Kamerlid met mij overigens bij de LPF. Goedenavond Hans. Goedenavond Joost. Dat is even geleden dat wij elkaar gesproken hebben. Ja, dat is weer even geleden, ja, absoluut. Nou, maar je bent uh, zeker niet onopgemerkt gebleven, want je bent voluit bezig met de petitie. Die staat op petities.nl... en uh, je streeft ernaar om uh, de handtekening te overhandigen aan minister Opstelten... Uh, om Volkert binnen te houden. Nou, dat bepleit ik ook. Uh, ik hoorde dus vanochtend het nieuws, misschien jij ook... dat, dat Volkert zelfs al op 6 november van dit jaar uh, op verlof mag gaan. Well, wist jij dat? Ja, dat wist ik, want je krijgt anderhalf jaar van tevoren ga je proefverlof... en dan gaat het programma in werking. Maar ik wil even één opmerking maken... Het is niet alleen spijt die hij niet betuigt... ...maar hij ontkent ook niet dat hij het nog eens een keer zou doen. En Tot. dat is namelijk nog veel erger. En als hij dus vanuit zijn cel, hè, vergis je niet... ...vanuit het huis van bewaring zelf belt. Dus hij hoeft niet te bellen. En dan zou je denken, hij, hij gaat in gesprek met de familie... ...heeft hij iets te melden. Nee, hij gaat een psychologisch ziekspelletje spelen... ...met de neef van Pim. En dat wil zeggen dat hij geen goed gedrag heeft vertoond. En ook daarop kan hij namelijk zijn een derde in vrijheidsstelling, uh, korting, uh, kan hij verspelen. En ik denk dat de minister daar eens een keer zijn nek voor uit moet steken, want die ene meneer die net reageerde, ja, uh, hij haalt een aantal dingen aan, en daar ben ik met hem eens, maar het geloof in de rechtsstaat heeft een gigantische deuk opgelopen de afgelopen jaren. Ja. De touwtjes zullen toch een keer aangehaald moeten worden. Willen wij in Nederland weer enigszins een beetje persoonlijk met elkaar kunnen samenleven. Ja, eens mee, helemaal eens met je Hans. Je hebt nu 20.000 handtekeningen. Wanneer ga jij uh, de petitie overhandigen aan, uh, aan Ivo Opstelten? Ja, er staat een uh, normale standaard, is het bij die petities dat je dat drie maanden doet. Ik ga ik ga dat iets eerder doen. Ik wil het eigenlijk zeg maar als uh, 6 mei voorbij is uh, volgende week. Dan wil ik eigenlijk zeg maar half mei wil ik zeg maar die handtekening in gaan leveren. Want en hoe meer uh, handtekeningen het zijn hoe groter de druk op de politiek is. Want ja. uh, men de politieke wil is nodig om dit voor elkaar te krijgen. Want het kan wel. Hij kan, de minister het... kan het toe besluiten om... ja, ja, ik heb nu van alle kanten heb ik dat natuurlijk nagetrokken. maar ook bij het NRC, niet de eerste, de beste krant... daar zegt dus de juridische adviseur, die zegt gewoon dat het ook kan... Vandaag in de Brabants Dagblad, ook een uh, juridische adviseur, uh, die zegt ook dat het kan. Ja. Dus wat dat betreft, kijk, het is, het is natuurlijk een gaantje, maar een wil, waar een wil is, is een weg. Hè? We hebben het gezien bij de identiteitskaart. De rechter zegt, die moet gewoon uh, gratis zijn. Nou, donder had te snel voor elkaar om ons weer gewoon te laten betalen. Dus ja. waar een wil is, is een, is een weg. weg. Denk jij dat, dat Volkert zelf, Volk van de Graaf, risico's loopt als hij uh, zo vroeg naar buiten komt? Ja, ik denk wel dat die risico's loopt. Maar ik ben, niemand, ik ben niet een man van een heksiejacht geweest. Ik ben een verzoenlijke man. Ik, ik respecteer trouwens de rechtsstaat overigens als geen ander. Ik ben ook uh, iemand die uh, het gezag ook ontzettend uh, belangrijk vindt... Uh, zowel van de politie als de leraren, noem het maar op. Hm. Maar van de andere kant zul je toch eens een keer een piketpaal moeten slaan... door te laten zien iemand die vanuit, zijn, uh, vanuit het huis van bewaring... dit gedrag vertoont, ja. de nabestaande, de familie, gewoon een trap nageeft... Nou, dan moet je een signaal afgeven tot hier en niet verder. Sterk, hij heeft ja. natuurlijk ook, Hij heeft ook de democratie nog eens een keer, uh, zeg maar, verkracht... door een min potentiële minister-president te vermoorden. Nou, dat was het Obama-ministerie ook van harte met ons eens. Die, die, die, die zeiden toen ook, het moet een levenslange straf worden. Daar is het, het Hof later en ook de rechtbank van afgeweken. Uh, dat, er worden trouwens veel complotten ook besproken nog steeds. Hè? Zo van, Volkert was niet de enige uh, dader. Uh, denk jij dat de enige en echte uh, dader in het gevangen zit? Nou, ik, ik, ik ben bijna ervan overtuigd dat het zeg maar wel gewoon één persoon wou doden. Want op het Mediapark was hij echt resoluut. Hè? Heeft hij Pim gewoon afgemaakt. En ik heb onderweg, toen ik hem achtervolgde, heeft hij ook bij mij recht uh, met een pistool voor me gestaan. En toen dus schoot hij niet. Dus dat was alleen maar om me af te schieten. Ja. Dus hij, heeft, hij, hij is een, een soort huurmoordenaar. En laten we niet vergeten, ik ben ook weer een heel redelijke man. Ik ben geen complotdenker. Maar ik ben er bijna van overtuigd dat daar natuurlijk meer achter moet zitten. Want hij kan nooit zelf een belang hebben gehad om Pim Fortuyn te vermoorden. Nee, zeker. Nou, het is vandaag lintjesregen, geloof ik, Hans. We hebben altijd gezegd, tenminste, met, on, met de partij... dat als iemand een lintje had moeten krijgen voor wat jij hebt gedaan... door de dader, de, de moordenaar, op, op Pim Fortuyn te pakken te krijgen... dan was jij het geweest... Uh, nou, dat is nog steeds niet, ook dit jaar, weer niet aan de orde, geloof ik, hè? Nee, maar kijk, ik, weet je wat het is? Er zijn de helft van de mensen die een lintje ontvangen hebben... die hebben het echt verdiend. Daar moet je heel eerlijk in zijn. Maar de andere helft zijn meestal die grote bestuurlijke deugnieten... die mengen ze daar doorheen. Mm. En daardoor is het lintje, qua waarde, voor mij sowieso al verwaterd. Nou. Ik, eh, en de, daardoor zou ik het ook nooit aannemen, moet nee. ik eerlijk, want ik zit niet op een lintje te wachten. Nee, maar de steun is er. De maatschappelijke steun is er voor ja, jou, Hans. Dat, dat dat moment dat, dat je dat pakte, dat is perfect geweest... dat jij achter de moordenaar bent aangewend en dat gedurfd hebt. Blijf luisteren, Hans Smolders, want wij praten verder met luisteraars en twitteraars. Ik zeg dus, houd Volkert van de graaf. Binnen 0800 Volgens het Leidsdagblad, Dagblad... komt hij op 6 november al definitief... met verlof. En mag hij ook op lang verlof... trouwens. Dat is 60 uur gesloten. Dan hebben we het dus al bijna over drie dagen... dat Volkert vanaf november losgaat. Noordien Weldeman reageert op Twitter... hoewel ik uit standpunt deel... wordt in Nederland de strafmaat gelukkig niet op petitie bepaald. Oneens dus. Die Grieg zegt... Eerdmans Volkert is een instrument... van de overheid geweest en heeft een deal gesloten. Daarom zal hij nooit spijt betuigen. Venema twittert. Eerdmans de rechter... heeft heeft gesproken, Joost. En Balpe zegt nee, het recht heeft gesproken. En zoals het paardje van de vrijheidsstraf gaat, zo, het paardje, zo gaat het voor een ieder. En Volkert van de G is bijna vrij. Iemand kan het niet geloven. Hoe scheef is het in Nederland? We gaan direct naar bellers toe, want het, er wordt veel gebeld. 0811 houdt Volkert van der Graaf binnen. Marco de Pauw. Hi, hey, goedenavond. Ja, uh, voor mij de paardstort is een het, het beton. Uh, ik vind het uh, sowieso een heel, uh, een heel uh, raar uh, systeem. Uh, kijk, het is wel een beetje, een, beetje, een beetje kort door de bocht natuurlijk. Uh, zo bedoel ik niet precies. Maar het is wel zo dat hij, uh, de, uh, wat hij vorige spreker ook al zei, hij is niet alleen de moordenaar van, uh, van Portuin destijds. Maar hij heeft toen ook uh, ja, een aanslag gepleegd op de democratie in Nederland. En uh, sowieso de, de, de, de straffen in Nederland sowieso die slaan helemaal nergens op. Ik heb me van de week weer groen en geel zitten er erger over ja. het feit. Van, van, van mensen die kinderen hebben misbruikt of hun eigen dochter aanbieden op het internet om misbruikt te worden. En dan wordt er 10 jaar geëist. Dan gaat dus ook nog een keer een straf ja. vanaf. Dan zit zo'n persoon die zit misschien, nou, wat zal die krijgen in totaal? Nou, en dan daar. En ja. lopen ze vervolgens weer buiten. Wat is dat voor? Weet je, dat is voor een. Dat gevoel, is geen recht. Nee. Dat rechtstaan. is een heel raar gevoel. Want als je op een gegeven moment je auto verkeerd parkeert, dan pak je 90 euro. Nou, dit zei Gerrit Salom al eerlijk nog in de VVD-campagne. Toen was hij lijsttrekker. Toen zei hij, ik betaal toch ook geen, geen twee derde van mijn verkeersboete? He, blijkbaar Zet mogen... Dus, yes. Ja, ik ben het volledig maar, met je eens, Marco. Maar het is ook in verhouding sla slaapt het ook nergens meer op. Hij heeft een mens vermoord. Hij heeft iemand doodgeschoten. Ja, dat heeft hij zelf gedaan. Die keuze heeft hij zelf gemaakt. Zeker. Zo'n bewust. En, en, en dan zeker als het zo'n belangrijk persoon is geweest... en kijk, een, een mensenleven, dat is allebei even belangrijk... Ik was helemaal niet zo'n hele dikke aanhanger van, van, van Pim Fortuyn... of weet ik het wat. Maar het feit dat dat in Nederland destijds gebeurd is... dat was wel een dusdanig groot, grote ja. aanslag op, op de democratie. En dat hij dan nu alweer vrij, uh, vrij komt. En zeker als hij dan zo'n actie gaat zitten doen met dat bellen... Nou, jongen, zeker. Beetje, dat, dat komt er nog eens bij. Oké, okay, Marco, we laten het erbij. Uh, ja. Zeer van mee eens, en ik begrijp je boosheid... maar al te goed. Rob Dekker uit Saandam. Goedenavond, Joost. Ik ben het uh, niet met je eens. Ik uh, vind uh, de straf die hij kreeg veel te laag. Uh, ik, uh, ik vind het besportelijk dat mensen na twee derde van hun straf vrijkomen. Maar ja, het is toch één keer zo. We hebben een ja. rechtsstaat en uh, daar hebben we ons bij neer te leggen. En als we het er niet mee eens zijn, dan zouden we dat moeten veranderen. Maar ik vind uh, niet omdat... Uh, omdat uh, ik zou zeker op Fortuyn gestemd hebben en ik had me verheugd op, uh, op Fortuin als, uh, als uh, zeg maar in, ja. de, in de politiek en uh, mogelijk zelfs als politiek. Maar je vindt, je vindt, om kort te gaan, je vindt niet dat Volker van de G. langer vast zou moeten blijven zitten waar de minister wel over kan besluiten, uh, maar je denkt uh, hij moet uh, zijn recht krijgen om, om eerder, eerder vrij te komen? Jo, zo zo zit onze rechtsstaat in elkaar. Ja. Dat geldt voor jou, dat geldt voor mij. Dat geldt uh, helaas dan ook voor... Nou, die, dan, gaat, dan gaan uh, we zo de nog de even de door, de op de door, de door. Rob Dekker, blijf luisteren. 081121 houdt Volker van der Graaf binnen. Olaf van Dijk, Twitter ben ik nou de enige die boos is... over het aanstaande proefverlof van Volker. iemand vermoord om zijn mening. En tien jaar later ben je weer vrij. Edwin Fortuyn is nu aan de lijn. Hij is de volle neef van Pim Fortuyn. Namelijk de zoon van uh, uh, de broer van Pim. Hey, om het maar om het zo te zeggen. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Edwin, jij hebt het nieuws ook gehoord dat 6 november um, de datum dus is dat, dat Volkert van der Graaf al vrijkomt. Dat was voor mij nieuw. Uh, het Leidsdagblad Dagblad meldt dat vanochtend. Um, hoe reageer je daar even op? Ja, ik vind het ook nogal vroeg 6 november. Ik heb, dit hoor ik nu voor het eerst hoor, trouwens. Wat mm -hmm. vind je ervan? 6 november dus al vrijkomt. Ja, veel te snel. Ja, veel te snel. Nog een half jaar eerder dan we dachten. Uh, 18 ja. maanden, hè? dat is het PNC programma. Dus hij, hij gaat dan ook meteen drie dagen, mag die, mag die op lof. Hoe erg is dat voor jullie als nabestaanden? Ja, het is gewoon vervelend. Kijk, uh, ik vind sowieso dat ze die, die, die straf hadden ze gewoon vol moeten geven en niet, uh, niet terug moeten halen. Ik vind dat sowieso, als jij dit doet, dan, uh, dan mag je zo lekker je jaar uitzitten. Ja. Hey, je hebt hem gesproken, dus uh, dat was bijzonder op televisie te, te, te zien en te horen. Heeft hij na dat telefoongesprek nog contact met jou uh, opgenomen? Nee, dat is nadat, uh, na die uitzending is dat helemaal, uh, is dat helemaal afgelopen. ik contact kan ik vergeten. Nee, dat doet hij niet. Nee, want zou je hem nog steeds willen ontmoeten? Nou, ik zou nog best wel met een, een woordje willen spreken, ja. Kijk, hij blijft alles ontlopen, alles ontkennen en het zal blijven omheen draaien. En hij geeft nog steeds niet de reden waarvoor hij het heeft gedaan. Ik vind wel, wees zo'n mans om het dan ook te melden. Nee, precies. Het gaat erom dat hij en zich nog steeds niet heeft bekommerd om het lot hè, van, van jullie... maar ook van Pim en alle andere mensen die op, op Fortuin wilden gaan stemmen. Dat is één, maar twee. Hij is ook nog eens uh, ja, van, van plan om het nog een keer te doen. Althans, dat formuleer, zo formuleerde het Hof het. Hij, hij, kans op een recidief is gewoon aanwezig. Dus het is ook nog ja. eens een heel link besluit. Ja, ja zeker weten. En hij heeft, uh, wat ik zeg uit het telefoongesprek ook, hij heeft gewoon geen grijntje respect. Nee. Echt niet, dus wat doen doet in de rechtszaal al niet, dat heeft u nu nog steeds niet. Oké, okay, Edwin Fortuyn, dank voor je, voor je snelle reactie bij Avondspits. Ja. Uh, dank je zeer. 0800 1121, kunt u bellen, houdt Volkers van der Graaf binnen. Dat is hem. En u kunt reageren, dat mag zeker. Jack van Lent doet dat uit Amsterdam. Goedenavond. Hi hallo. Joost, um, ik wil een hele persoonlijke vraag aan jou stellen. Als die man uit de deur stapt, en jij staat voor de deur, ja. ga je hem naar binnen terugslaan? of wat Nee. Doe je? Duidelijk antwoord. Maar mag hij dan verder lopen langs jou heen of niet? Ja, tuurlijk. Kijk, dat, dat ben ik met Smolders eens. Het recht heeft zijn loop. Ik ga niemand aanvallen als iemand vrij wordt gelaten. Maar ik mag toch wel me druk maken over het feit dat iemand met zo'n gedrag, met zulk gedrag, uh, zo vroeg vrij komt. Terwijl een minister het kan tegenhouden. Dus ik probeer alles, te, net als Hans Smolders, probeer ik alles aan te grijpen. Uh, formeel gezien, wettelijk gezien, juridisch gezien. Om dat te vo voorkomen. als hij wordt vrijgelaten, zal ik hem geen strobreed in de weg gaan leggen. Oké. Okay. Nou, daar zijn we het daarover eens. Nee, dat ben, dat ben ik namelijk ook. Maar ja. ik vind wel dat, dat, die, dat die jongen of die man, ja, die mag wel nog een paar jaartjes... Uh, je bent wel eens, je bent toch eens met de stelling? Ja. Ik ben het, ja, toch wel. Oké, okay, Jack, dank je zeer voor het inbellen. 0800 1121 is het nummer om te draaien. Klaas, Klaas Volkers. Ja, goeiedame. met Klaas Volkerts het Worken. Ik, uh, ik denk ook dat ze het uh, doen om de kosten van het gevangen houden van veroordeel. Daar dan de kostprijs te drukken. Beter uh, zou ik zijn dan, als het toch veel geld moet kosten, of minder geld moet uh, kosten. Net zoals de productie van goederen naar goedkope landen gaat, kunnen ze de gevangenissen ook wel verplaatsen naar bijvoorbeeld uh, Polen of Roemenië. Het zou kunnen. dankjewel Klaas. Want ik denk dat het een beetje off-topic dreigt te worden. Nick Haanbraker zegt: Ik ben het eens met de stelling. Het is de maatschappelijke onrust niet waard. Dus laat er ook niet te veel aandacht aan geven. Nou, maak je borst maar nat de komende week. Het zal er veel over gaan in Nederland. Het lof van Geuzeveld zegt: Ik begrijp sowieso niets van een rechtssysteem dat de mogelijkheden geeft. om het na een uitgesproken vonnis tot strafvermindering te komen. Ja, het is onderdeel ervan. En hoogst uitzonderlijk krijgt een gevangene niet die een derde vrij. Momenteel is het voorwaardelijk. Dus onder voorwaarden mag je vrijkomen. Maar in de tijd van Volkert van de Geet om die gestraft. Met, mocht hij sowieso een derde van zijn straf eh, kwijtraken. En daar maakt hij natuurlijk nou, al dan niet gebruik van. Hij mag het in ieder geval doen. Aan de lijn nu, Richard van der Weijden. Hij is strafadvocaat. Goedenavond, Richard. Dag, uh, meneer Eerdmans. Meneer, meneer Van der Weijden, eh, waarom, <laughs> ja, waarom m, uh, mag dit eigenlijk? Uh, is dit nou goed gedrag? Wat is de reden dat, dat iemand een derde... Het is automatisch, kun je zeggen. Maar er, als iemand er een potje van maakt in de gevangenis... dan mag het niet, hè, geloof ik. Nee, dat klopt. Dat is uh, inmiddels uh, heet het uh, voorwaardelijke invrijstelling. Uh, dus je moet wel aan bepaalde voorwaarden. Uh, er kunnen bepaalde voorwaarden aan de invrijstelling worden verbonden. Uh, maar normaal gesproken, als iemand zich inderdaad uh, correct heeft uh, gedragen uh, in detentie, dan uh, komt hij na twee derde van uh, ja. het uitzitten van zijn straf, komt hij vrij, zoals je al zei. Meteen op een extreem lang verlof, terwijl de, uh, het Hof heeft gezegd. wij wij denken dat hij in staat is om nog een moord te plegen. Hè? Letterlijk staat het in het arrest. Dan zou je toch zeggen, ja. laat die man in ieder geval niet nog eerder vrijkomen. En, en over welk arrest praat je nu? Van het ja. Hof hè, in 2003. Het hoge beroep van Volker van der Graaf, waarin gezegd... Ja. Uh, waar die 18 jaar is bevestigd. En ja. uh, het Hof zei, die zei, de kans op herhaling is, is aanwezig. Ja, maar goed, niettemin uh, heeft het Hof een bepaalde uh, gevangenisstraf opgelegd... van mm. een bepaalde duur, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf... Ja, daar hoort, uh, daar hoort bij uh, dat uh, na het uitzitten van twee derde iemand op vrije voet komt. Dus ja, dan kun je uh, dat recidieve gevaar nog aan weg achten. Uh, maar het laat onverlet dat de wet uh, gewoon zegt van in beginsel is het na twee derde is het. Uh, ja, maar het daar kan de. Maar de minister kan ervan afwijken. Ik heb het artikel niet bij, maar ik weet dat. dat, dat, dat heb ik uitgesloten. Er is een mogelijkheid dat de minister toch zegt. Uh, dit moeten we niet doen, in dit geval is de, de deining te groot, de, de, de schade te, te groot op dit moment, dus we schorten het op. Hè, dat zou, dat, dus het zou kunnen, en dan zeg ik tegen jou, misschien uh, is het ook voor hem zelf wel veel beter om niet op verlof te gaan, Volker van der Graaf. Ja, al zal hij daar zelf anders over denken, naar ik aanneem. Ja? Um, ja, dat, dat, dat is hij zal daar zelf niet voor kiezen, mag ik aannemen, om, uh, om af te zien van die... Uh... Nou, ik weet niet hoe gevaarlijk het voor hem is als hij niet met een uh, pruik op uh, naar buitenland wordt ge gebracht. Weet ik niet hoe gevaarlijk het voor hem is uh, buiten de, de gevangenismuren. Ja, maar daar is de staat denk ik niet verantwoordelijk voor wat er dan met hem gaat gebeuren. Uh, dat, dat is een risico wat hij over zichzelf heeft afgeroepen, zou ik zeggen. Uh, door dit te doen daar ook ruidelijk voor uit te komen en ook uh, het... Uh dat we zeggen, uit politieke motieven ja. te hebben gedaan. Nou, dus, dat, ja. dat is ook inderdaad... Dat... Nou, we zullen dat moeten afwachten. Niemand weet of hij het verzoek inmiddels heeft gedaan. We gaan nog even naar Bellers toe. Dank je zeer, Richard van der Weijden. Ondertussen twittert Lillian Helder van de PVV... dat ze vragen heeft gesteld naar aanleiding van het bericht... dat de moordenaar van Pim Fortuyn al bijna met proefverlof, proefverlof mag. En dat vindt ze vreselijk. En ze steunt van harte het initiatief van Hans Smolders. Uh, u kunt nog meedoen met Twitter ook. Hashtag WNL gebruiken. Hashtag Eerdmans. Ik zeg, houd Volkert van der Graaf binnen. Uh, Ton Janssen. Uit Apeldoorn. Tom. Ja, goedenavond. Dag. Vertel. Uh, ja, nou, ik ben het met de stelling: alleen laat hem zo lang mogelijk binnen. Alleen, uh, ik ben er van mening. dat op het moment dat hij naar buiten komt. hij had het er net zelf al ook een beetje over. Dat hij, uh, ja, dat hij niet veilig is. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die hem naar het leven staan. Nou, dat, hij buiten loopt. dat mag natuurlijk nooit, inderdaad. Maar het punt is: het is zo. Nee, nee, ik er... nee we begrijpen elkaar, ben Tom. Geweld, we begrijpen elkaar heel ja. goed. Maar ik denk daarom is die straf ook veel te kort geweest. En het pleit ja. echt niet voor het leven van, van Volkert. Maar het feit dat hij zoveel risico loopt... is natuurlijk ook nog een bijkomend probleem. Ik denk een heel groot bijkomend probleem. Kijk, en toen Pim net vermoord is geweest... zijn er zijn een hoop mensen die alles meteen geroepen hebben van... nou, op het moment dat hij buiten komt... dan is uh, het met zijn leven ook einde. Maar ja, ja dat, dat zal natuurlijk bewaarheid kunnen worden. Dat, dat, uh, ja, ik ben er zelfs van overtuigd. Ja. Oké, okay. Ton, bedankt voor, het in... ja. erzie, bedankt voor het inbellen. Uh, Puk Mulder uit Leeuwarden. Ja, goeiedag meneer Eerdmans. Uh, fijn dat ik de kans krijg, maar ik vind het heel apart... dat in dit geval dat Volkert van de Rij... een persoon afschiet... in één keer nu iedereen een mening gaat hebben... over de rechtsstaat in Nederland. Waarom zou dat niet mogen? Waarom zou dat niet mogen? Nou, ik zou zeggen van... gooi eens een keer een stelling erin van... hoe zit de rechtspraak in elkaar... als heel Nederland zwijgt... als er een miljoen mensen van de honger... ...jaar ja. op jaar aan de kant gezet worden. Moeten we ook over praten en dat denk ik. Het is een ik? soort indirecte moord. Of, maar, laten we het hebben over alle wapenleveranties... Puck, daar, het, daar hebben we het zeker over. In alle landen om andere mensen af te maken, hey, buiten Nederland. Puk, ik ben het zie je een beetje... Waarom is het ja. zo in één keer zo bedreigend dat één persoon wordt afgeschoten? Ik ben er nog steeds niet mee eens dat dat de methode is. Nee, ik snap je. Ik snap je, Puk. Maar, heel makkelijk gaat eraan voor, gaan we eraan voorbij om nog maar te zwijgen... Over de linkse doden in de Nederlandse politiecellen. Oké, okay, Pug, we houden het er even bij. Ik begrijp je het pleidooi. Het is natuurlijk een stelling van deze dag. En uiteraard kunnen we het over de wereldvrede of over armoede een andere keer gaan hebben. Maar nu staat centraal de moordenaar van, van Pim Fortuyn, volks van de Graaf, die eerder vrijkomt. We kunnen nog een snelle beller doen. Rien, even kort als je kunt. Rien de Bruin, Ja, heel kort, uh, Joost. Hey. Het meeste gras is al uh, voor mijn hoed weggemaakt door de vorige sprekers. Ja. Uh, ik ben het on oneens met je stelling, want je kan geen, geen onderscheid maken tussen de ene en de andere misdadiger. Wat ik me wel afvraag, het leven buiten de gevangenis, uh, wie draait op voor de kosten van de beveiliging van de heer Van der Graaf? Dat zal de samenleving zijn natuurlijk. Als justitie uh... daartoe besluit overigens, dat ben ik met, met Van der Weijden eens, het kan ook zijn dat justitie hem loslaat. Maar ik, ik kan me bij niet voorstellen dat er geen beschermingsprogramma wordt, wordt opgezet voor, de, voor deze delinquent. He? Precies, dus dan draaien we uiteindelijk, uiteindelijk ja. toch zelf voor de kost op. Nou, daar ben ik het met je eens. Rien, we moeten het erbij laten. Ja. Dank, dank voor je snelle reactie in avondspits ja. van WNL. Dat was hem. Straks, ik dank overigens Hans Smolders zeer voor zijn, voor zijn bijdrage ook. En succes Hans met, het, met de petitie. Op petitie.nl kunt u de ondertekening nog plaatsen voor het niet-vervroegd vrijlaten van Volkert van de Graaf. 6 mei is het precies tien jaar geleden dat Pim Fortuyn door hem werd vermoord in Hilversum. Straks gaat op deze zender Radio 1 Kunststof verder met aandacht voor auteur Michiel Hulshoff. En zondagochtend is WNL vanaf half tien weer te zien met Eva Jinek. Op zondag schrijft Maurice de Hond met de laatste peilingen in de politiek Dion Graus en Victor Reinier. Op Koninginnedag is Aoudspits terug met een discussie over Koninginnedag. En dat doet mijn collega Kamran Oula. Mij treft u daarna weer en ik wens u een heel goed weekend. Morgen om 2 uur. De Tros Auto Show. Crisis in Den Haag, crisis op de weg. Een teken destijds misschien wel. Wat betekent de val van het kabinet Rutte voor de Nederlandse automobilist? Jij roept al 12 jaar dat Lada dood moet. Ja, dit is gelukt. verkopen voor Europese automerken. Met dank aan China. Oh ja, vertel. En we rijden met de Fiat Panda. Hoor dat geluid. Lekker hè? En het laatste autonieuws. Morgenmiddag om 2 uur. De Tros Auto Show. Aanwezig. Op Radio 1. Dat dacht ik. Het nieuws van alle kanten. En dat alleen maar met E-matching. E Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?